Met deze heerlijke muziek van de Two Men Sound Disco Samba... zijn we aangekomen bij het tweede uur van Goede Morgen Zandwoord. Maar ik zeg goedemiddag, want het is goedemiddag geworden ondertussen. Wij hebben zo meteen aan de telefoon burgemeester David Molenburg. En daarna spreken wij met Niels Priester van Mango. En we eindigen met Gerard Scholten, onze uh, badmeester, wou ik zeggen. Onze boswachter.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 je kunt je gewoon aanmelden bij de GGD. Gewoon GGD? Ja, ja. GGD. Veiligheidsregio Kermerland GGD. En uh, ja, daar kunnen mensen zich laten testen. Helemaal goed.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 ...kunnen ook opschalen. En we hebben ook de afgelopen week uh, versterking gekregen van een uh, agent uit Amsterdam-West... ...waar veel uh, van deze jongens vandaan komen en die ze ook kent. En, uh, en ja, dat werkt wel, want die, uh, die kan ze ook meteen aanspreken op het moment dat hij uh, ze hier ziet. Nou, we hebben daarnaast nog een aantal maatregelen genomen... Uh, ...zoals bijvoorbeeld ook het op de, op de boulevard positioneren van verkeersregelaars... ter, ter voorkoming ...dat daar uh, met, uh, met scooters en, uh, en brommers gescheurd wordt...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 wat mensen vertonen, niet alleen met, met parkeren... maar ook met het maar lukraak, uh, op het strand... Uh, uh, neerplempen van al je afval. We doen ja. ongelooflijk ons best uh, voor. Er lopen clean-up-teams op dit moment rond. We hebben afval-eilanden geopend. Uh, en nog zie je gewoon dat, dat mensen dat niet doen. Um, we hebben twee keer de rode vlag hier gehad... waarbij de reddingsbrigade uh, de handen vol heeft gehad... om mensen überhaupt het water uit te krijgen. Uh, men luistert gewoon niet. Nou, dat... dat um, daar kun je tegenop handhaven en, en alles wat je wil. Maar dat is wel iets wat mij, wat mij enorm zal bijblijven van deze ja. Nou ja, Ik denk ook dat uh, met name de ouders uh, van die kinderen... Ik zeg wel, er begint heel veel bij de opvoeding thuis. Um, ook uh, misschien is het uh, een, een, een ding om op scholen meer aandacht te geven aan het zwemmen...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 Dat heeft niet met de handhaving te maken. Er is even sprake van geweest in een, in een artikeltje over de verhouding met Haarlem... Eh, en de werkzaamheden die de gemeente Haarlem voor Zandvoort verricht. Maar dat ging niet over handhaving. Oké, okay. Nee, maar dit even dat dat wel nee. duidelijk is. Want ja, mensen denken van de, de, de knip wordt dichtgezet uh, ja. en men gaat geen geld meer uitgeven. En dat zou dan ook uh, nee. invloed daarop hebben. Maar dat heeft daar dus niks mee te maken. Nee. Nee. Maar goed, daar kunnen we in een later gesprek nog wel eens over praten... als we zeker weten waar dit over gaat. Ja. Lijkt me een goed idee. Goed. Nou ja, ik, ik, ik hoop dat het een beetje koeler is in uw huis ook. Want ook daar in huis bij iedereen is het heel erg warm geweest. Dus die verkoeling is ook zeer wenselijk. De rest mij u te bedanken voor dit gesprek. En u een heel fijn en mooi weekend uh, te wensen. En uh, wij spreken elkaar vast weer een volgende keer. Ja, en uh, veel succes met de uitzending, Werdom. Dan. Dank u wel. Bedankt. Tot de volgende keer. Dag. Dag. Goed, dit uh, muziekje wat we nu gaan luisteren... dat is uh, Crowded House met Weather With You. En dit was uh, Crowded House, zoals ik al zei, met The Weather With You. Ja, The Weather With You. We hebben aan de telefoon Niels Priester van de uh, paviljoen Mango. Hey, goeiedag. goeiedag. Niels, inderdaad. Hoi, hey, Niels, wat fijn dat ik je kan spreken even. Want uh, ja, uh, het is hard werk op het ogenblik. Alhoewel, vandaag zal het misschien ietsje rustiger zijn dan de afgelopen periode. Zeker, maar het zonnetje zal wel lekker doorgebroken. Dus we zijn toch maar even snel wat bedjes nog uitgezeten. Ja, precies. Nou uh, ja, ik heb het net al met uh, de burgemeester over gesproken. Over uh, ja, allebei het, het, het corona uh, wat zeg maar onder de jonge mensen uh, aan het huishouden is. En de hitte op het strand met uh, de verhitte jongeren op het strand. Ja, uh, ik denk dat er bij jullie gemiddeld genomen best wel wat uh, jong personeel ook is. En dat gaat goed. Um, ja, ja, nou trek mijn beddeman het uh, gemiddelde wel weer redelijk omhoog. Maar ja. in het algemeen hebben we al redelijk... <laughs> onze, onze grote uh, standvastige Piet Keur... die uh, toch ja. uh, elke dag maar weer daar op dat strand bezig is. Ik vind het knap, hoor. Nee, absoluut. Zelfs met een liesbreuk uh, is hij er gewoon. Dus uh, nee, alle lof naar Piet. Ja, precies. Mag wel eens een keer ja. gezegd worden... naar uh, deze jonge, ja, wat oudere man, ja, zeg maar, Piet Keur. Ja, Nee, klopt inderdaad. Het is inderdaad wel zorgelijk. Ik bedoel, ik heb er echt slapeloze nachten van. Inderdaad, als je hoort dat er uh, gewoon inderdaad vooral ook onder jeugd veel uh, besmettingen zijn. Nou, zat ik laatst ook naar het debat te kijken met het RIVM, zeg maar. En dan zie je dus ook inderdaad dat het vooral ook van familiefeestjes en dergelijke vandaan komt. Ja. Want dan wordt er toch in één keer weer flink geknuffeld in elkaar. Want ja, blijft toch je familie, maar die is even naar Spanje op de kant ja, geweest. Ja, die doen. Die is daar geweest en die is daar even geweest. Dus ja, nee, dit maak ik, echt, en ik heb ook uh, ja, wel echt het verzoek inderdaad, ook aan uh, personeel bij ons van, alsjeblieft jongens, blijf even uit die kroegen weg. In de zin van, binnen, ga dan niet met elkaar daar allemaal opzoeken, maar uh, ga lekker buiten op het terras zitten. Want um, ja, je hebt het zo en dan, uh, dan uh, zijn de gevolgen bekend, hè? Dan, ja. Ja, en dat knuffelen, dat, dat ga je maar even een halfjaartje uitstellen tot het weer uh, mogelijk is. Als het al mogelijk is over een half jaar. want uh, dat weten we natuurlijk helemaal nog niet. En uh, ja. die elleboog, die werkt prima hoor. Ik, bedoel, ik ben nu bij een aantal uh, uh, mensen zeg maar, in de buurt geweest die, waar ik kennis mee gemaakt heb. Nou, uh, mijn elleboog, uh, die tik ik daar aan met, tegen hun elleboog en dat is ook uitstekend. Nee, eens inderdaad. En dan moet ik wel eerlijk bekennen dat we het toch in het begin allemaal geleerd hebben... dat we moeten hoesten in onze elleboog. En dan vervolgens daar weer uh, <laughs> een tikje mee uit het hele... Het is, ja, <laughs> maar... is wel een beetje dubbel inderdaad. Ja. ja. <laughs> ja. Nee, dat is, dat is ook zo. Zeg, en, en ja, de hitte op het strand. Hè? Uh, uh, de jongeren uh, die uh, toch uh, ja, uh, het moeilijk vinden om zich aan de regels te houden. Hoe, hoe loopt dat bij jullie? Hebben jullie dat uh, in de hand? Um, nou ja, in de hand vind ik een groot woord, inderdaad. We doen wel echt zoveel mogelijk eraan. We hebben met een tussentje van vier paviljoens, zeg maar, uh, om, uh, om mij heen. Uh, we gezamenlijk uh, nemen we beveiliging. Oh, ja. Zodat uh, als er ergens een incidentje is dat uh, ook niet zo'n beveiliger er alleen voor staat. Maar dat hij contact via een porto met andere beveiligers heeft, dan staan ze toch in één keer met z'n drie of vier. Het is toch net ja. even anders. Dus dat, uh, dat doen we eraan en we, doen, uh, ja, bijvoorbeeld, we merken heel erg sterk dat uh, een beetje op het einde van de dag, zo uh, rond een uur of vier of vijf, dat dan de, de jeugd die problemen veroorzaakt uh, dan pas komt. Dus uh, ja, om dat een beetje voort te zijn, doen wij dus inderdaad al gewoon om een uurtje of vier gaan we het strand op. en ik beetje wat nog niet verhuurd uh, was of al weer leeggekomen is, dat ruimen we meteen op. Ja. Om uh, ja, eigenlijk geen uh, ideale hangplek voor ze te faciliteren. Nee. Nou, het is wel ja, een hele slimme oplossing. Met een klein opstootje om, uh, om dat voor elkaar te krijgen, zeg maar. Het zijn soms uh, een beetje hardleers. Ja. Maar ja, goed. Als je standvastig bent, uh, ook uh, naar degene die uh, dit uh, denkt te kunnen gaan doen... Dan, dan wordt dat ook wel verspreid, volgens mij. Want dan weten ze ook ja, wel van... Oh ja, dit, daar werkt dat niet, dus daar gaan we maar niet naartoe. Nee, dat idee heb ik inderdaad zeker. Dat, uh, dat ze inderdaad zoiets hebben van... Nou, dus misschien staan we deze paviljoens maar even over, inderdaad... Want ja, dan wordt uh, elke keer op alles aangesproken. Ja. Nou is het natuurlijk zo dat er uh, een periode is geweest... Uh, waarin het eigenlijk wel redelijk goed weer was dat jullie open hadden kunnen zijn... dat jullie niet open mochten zijn, althans niet uh, uh, mensen mochten ontvangen. Uh, mm -hmm. Krijg je een klein beetje het gevoel dat dit het een beetje goed kan maken... met wat er is misgelopen in de beginperiode? Uh, nou, laat ik eerlijk even de halve meteen even inderdaad... Uh, maar Gewoon emotioneel gezien, ja, maakt het een hele hoop goed. Want het is eindelijk, kunnen we weer doen wat we willen doen. De mensen hier ontvangen, ze voorzien van een lekker hapje en een drankje en een glimlach. En uh, dus in, de, in dat opzicht zeker, dat uh, kunnen we gewoon, uh, maakt het een hele hoop goed. Financieel gezien is het toch nog wel even een iets ander verhaal. Omdat je, ja, het is, is best wel een behoorlijk flap geweest. Je hebt het net uh, afgebouwd, dan ben je gaan opbouwen. Nou, het mega stormen en dat soort dingen. Dan heb je eindelijk alles staan. Een paar dagen open, dan moet je dicht. En wat ook nog een keer een gevolg is geweest natuurlijk van, het, van de sluiting en de, de, de coronamaatregelen die er op dit moment gelden, is dat eigenlijk geen één feestje of partijtje doorgang kan vinden. Nee. He, onder de huidige voorwaarden is het eigenlijk, ja, ik, ik zie geen mogelijkheid om het wel uh, verantwoord uh, te doen. En uh, ja, dat is natuurlijk wel echt ook een heel groot deel van onze uh, inkomsten. En, uh, ja, dus ook op de, de mindere dagen en dergelijke gaat dan heeft dat altijd wel zijn doorgang. Dus daar kan je gewoon iedereen ook lekker mee aan het werk houden. En dat is gewoon eigenlijk gewoon compleet weggevallen. Ja, dus ja nee, absoluut. Afgelopen tijd was het hartstikke lekker. En we, tuurlijk hebben we gewoon echt prima uh, geld kunnen verdienen de afgelopen periode, maar het is niet zo dat we in één keer... Uh, uh, ik ben nog niet naar een nieuwe auto aan het kijken, laat ik het zo zeggen. <laughs> Ja, nee, nou goed, jullie hebben natuurlijk uh, altijd uh, mooie feesten. Hè? In de zomer uh, staat dat er ook wel een beetje onbekend, dat, uh, dat er altijd een paar goede uh, dance events uh, zijn bij jullie ook. En ja, die gaan ook niet door, dus het is wel erg nou, jammer, hè, dit. Ja, en nou, bijvoorbeeld inderdaad de Sanford te uh, refereert u aan de Nee, dat, uh, dat zag ik al meteen bij de eerste, uh, de eerste sluiting, dacht ik al van, nou, uh, die kan ik dit jaar echt sowieso uh, eraf schrijven. En uh, ja, nee, dat, dat, dat, dat gaat niet. Maar er zijn ook, ook vooral die uh, gewoon bruiloftjes en uh, verjaardagen, vrijgezellenfeestjes. Uh. Maar ook nou, niet ja. als het een kleine groep is, is dat, is dat ook nog steeds uh, te ingewikkeld? Mm, ja, het probleem is zeg maar dat als het, kijk, als het lekker weer is en mensen kunnen gewoon lekker buiten, dan is het, is het, dan is het best wel te organiseren. Alleen we kunnen het weer in Nederland buiten Nee. Dat is dus die zal je toch wel een beetje van tevoren geregeld en georganiseerd hebben. En als het dan wel naar binnen moet, en een verjaardag is toch ook al snel gewoon een mannetje op 40, 50. Maar nou, ja, probeer maar eens met die we hebben ze zien lopen door doorop dorp met de hoepels van anderhalve meter straal. Ja, ja, de, de, ja dat, dat is lastig. Ja. Dat gaat bijna niet. En uh, ja, met 40 man in één huishouden, ja, ik, ja, er zijn wel een aantal van die grote studentenhuizen, maar over het algemeen, ze zitten toch een beetje verspreid, dan komen ze wel niet uit één huishouden. dus nee, dat, is echt, dat is echt heel erg lastig. ja dan nou, heb ik nog een vraag over, uh, over het vuil op het strand. Hè? Het, het, het is echt wel, uh, wel een, een, een ding. Er, er gaat binnenkort weer een actie uh, plaatsvinden om dat strand uh, schoon te maken. De beach clean-up dat is al aan de gang. En dan moet ik zeggen dat ik vanochtend toen ik het strand op liep... Uh, toen zag het er weer uh, aardig schoon uit uh, op een paar enkele verzamelingen... die dan blijkbaar s'nachts uh, daar uh, ja, uh, wordt achtergelaten... Um, wat, wat wordt er gedaan bijvoorbeeld bij jullie klanten die op de bedjes liggen... om ervoor te zorgen dat mensen gemotiveerd worden of geactiveerd worden... om hun vuil uh, te verzamelen en dan in een container te, te doen? Uh, nou ja, als ik het eventjes gewoon uh, op, op, op Mango uh, zelf uh, projecteer, zeg maar... Ja hebben we echt zo ontzettend veel dingen geprobeerd. We hebben tasjes uitgedeeld, waar, uh, papieren tasjes waar ze dan het vuil in konden verzamelen en dan later in een bak ik heb, uh, We hebben allemaal uh, containers genomen, nu kliko's eigenlijk, zeg maar. Ja. Dus geen grote bak meer, zodat we het overal verspreid neer konden zetten. Maar uh, dat werkte ook niet. Toen dachten we, oké, okay, nou, dan zit er toch weer alles bij elkaar. En als dan de ene bak vol is, dan gooien ze het in ieder geval in de volgende. Maar het is, uh, ja het, het, het de afgelopen jaren, maar dit jaar zeker, is het het, het, het neemt echt extreme vorm aan. Echt extreme vorm aan. Ik bedoel, als ik ook gewoon zelf het strand ga opruimen s'avonds. En uh, ik kijk er al niet meer van op als ik gewoon op een avondje opruimen tien wijers tegenkom. Ja, dat vind ik bizar. Ik heb het ook gezien. Over. Er liggen er luiers in de, in de, bij het water, zeg maar, omdat dat dan meegeslipt ja. wordt uh, door de branding. Ja, en, en het is echt niet zo dat er echt geen afvalbak is. Die staan er, die staan er echt. Ja. Maar ik heb ook al collega's die zeggen van Niels, ik zet niet eens met die afvalbakken neer, want uh, uh, ik heb toch dat heeft geen zin. Ik heb gewoon iemand rondlopen met een tonenzak uh, en die is de hele dag onderweg om... Uh, om dat zwerfvuil ook wel neerst op te ruimen. Ja. En het is inderdaad frustrerend dat je ook s'avonds uh, al het vuil uh, denkt weg te hebben. Nou is het wel zo dat het vaak al een beetje begint te schemeren, dan wel al donker is. Dus je mist sowieso wel wat dingetjes. Ja. Maar dat je s ochtends aankomt dat je denkt: nou, ik moet echt maar naar de optische. Want ik heb ik best op blinden, ze dus weet niet wat, dat heb je echt heel veel vuil laten liggen. Maar dat is dus niet. Nee. Dat zijn inderdaad groepen die s'nachts nog naar het strand toe komen. Want ze kunnen natuurlijk ook nergens meer heen. Hè. Ik bedoel, elke nachtclub is dicht. Ja. En ze vertoeven nog even op het strand, dat is op zich allemaal niet zo erg. Alleen, uh, als we nou netjes achter zouden laten en niet, uh, geen vandalisme zouden plegen. Ja. Yeah. Maar dat is helaas niet altijd zo. Ja, het is, het is een, vreemde, een vreemde nieuwe trend is het om je rotzooi te laten liggen. Want dat zie je op de ja. boulevard ook. Hè. Je loopt langs de boulevard en er is een bankje op, de, op anderhalve meter afstand van... Uh, uh, of een prullenbak op anderhalve meter afstand van het bankje. En ze zetten het op de boulevard en ze lopen weg. En dan denk ik, ja. jongens, hoe ja, dan? Inderdaad, uh, de Onbegrijpelijk. Het volgende gesprek ook aangaf. ...is inderdaad dat uh, ik persoonlijk ook denk dat het uh, de een groot gedeelte op te lossen is door... Uh, ...meer handhaving in te zetten. Dat is eigenlijk de rol van... Uh, hè? Dus, ...helaas is het nodig, maar dat de handhaving zou ervoor kunnen zorgen... ...dat die jongens zijn in ieder regelmatig op aangesproken worden dan wel beboet. Ja. En daar begint het denk ik mee, want ja... Van haar uh, hebben ze schijt maar niet meer meegekregen. Nee, dat is uh, in de opvoeding, en misschien ben ik wel ouderwets. Maar uh, uh, mijn zoon, uh, die presteerde het uh, om zeg maar nu nog, en die is 35, om een, uh, een papiertje bij mij in mijn jaszak te stoppen. Zo, van, met wel een glimlach. Zo van ja, man, dat heb je me geleerd. Weet je zo. Maar dan denk ja. ik, ja, zo, zo ging dat. Maar dat wordt blijkbaar niet meer zo gedaan. En dat is wel heel erg jammer. Toch weer een taak op school, denk ik. Misschien meer een taak om op school uh, te doen. Ja. Maar persoonlijk denk ik daar ietsje ander, iets anders over. En dat komt, op school moeten ze onderwijzen en niet opvoeden. Nee, ben ik met dat je eens. maar ja. met, met, met, he, met iedereen kennis bijbrengen. Dat ze ja. anders moeten gaan opvoeden, dan uh, zit je helemaal 24 uur per dag op school. Nee, ik, ik ben het wel met je eens. Maar op de een of andere manier gaat dat daar mis. Dus dan ja, denk ja, ik, ja, ja, ja, misschien moet je die kans dan ja, op school maar grijpen. Ja, nee, ja, of, of gewoon inderdaad mensen de mogelijkheid geven om uh, een soort opvoedcursus of zoiets te ja. ja. <laughs> Een opvoedcursus voordat je aan kinderen begint. Ja, ja. Gewoon. precies. Zodra je het kind aanmeldt, moet je ook naar de cursus. Ja, ja precies. Ja. Goed. We komen nu in een hele andere discussie terecht. Dat klopt. Ja. Nou goed, Niels, weet je, ik, uh, ik, ik vind het uh, knap. En uh, inderdaad, wat uh, de burgemeester ook zei, er is veel bewondering uh, voor de jongelui en voor iedereen die als personeel werkt op dit ogenblik. Want ze lopen zich echt... Uh, het het, het het zweet onder de oksels uh, om, om alle, en iedereen het naar de zin te maken. En de mensen zijn prikkelbaar en niet snel tevreden. En dan moet je ook nog extra hard lopen. En het is bloedheet, dus uh, chapeau voor het personeel op het strand en in het dorp. Wat toch maar heel hard aan het werk is. Absoluut, helemaal mee eens. Goed. Nou, uh, ik wens je nog een, een mooie zomer. En ik hoop dat de nazomer uh, gaat brengen wat je hoopt. En uh, dat we niet in een lockdown komen te zitten... en dat jullie de zomer af kunnen maken op de manier waarop we nu begonnen zijn. Nou, dat hoop ik met van harte met u mee, inderdaad. En uh, nou, ook nog succes met de uitzending. Dankjewel. En Tot de volgende keer. En tot een volgende keer. Goed, we gaan uh, luisteren naar Freddie Mercury met Living On My Own. Sometimes I feel I'm gonna break down and cry.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 Summertime, sum sum, Summertime Summertime, Summertime sum sum, summertime, summertime, summertime, sometimes sum, summertime, summertime, summertime, sometimes sum, summertime, summertime. Summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime. It's summertime. Ja, en dit was Hobby Horror's met Summertime, Summertime. En we hebben aan de telefoon, als het goed is, Gerard Scholte. Ja, goedemiddag. Goedemiddag, Gerard. Wat fijn dat ik aan de telefoon heb. Ja, dat vind ik ook. Hoe gaat het met je? Ik heb je al zo lang niet gesproken. Uh, nee, nee, het mag allemaal niet meer. Nee? Uh, nee. Wat een gedoe. Ja, nou, dan doen we het zo op deze. Ja, zo is dat. Maar ja, het, het gaat... Ja, even kijken. Ik ben al enorm wakker. Ik was vroeger dienst, Dat ik zes uur beginnen. Ja. En uh, toen was het heerlijk cool in naar de afgelopen dagen. Dus dat was uh, en lekker rustig in de duin. Dus, uh, nou, het, ik mag niet mopperen. het gaat goed. Nou... Zeg, en die dieren in de duinen? Hoe hebben die het met deze warmte? Ja, jeetje, mina. Ja, nou, het deed mij een beetje denken aan, aan het strand van Zandvoort ook niet. Als je zag hoe die damhetten erbij lagen, <laughs> zo ongegeneerd. Eh, met hun poten bijna omhoog, weet je wel, buikbloot. En, en, en van, ja, als ze maar koel te krijgen, weet je wel. Dat, dat, dat viel me op. En het viel me ook op dat er veel meer hetten in het water liepen. Gewoon lekker pootje baden als het ware. En dan die zijkanten van die kanalen, lekkere, daar zit het, lekkere verse gras. Grazen ze dan van? Nou ja, dat waren twee dingen die me gelijk opvielen als ik het uh, duin reed of fietste. Ja, maar jij zegt uh, ze grazen van dat gras zeg maar, aan die zijkant van het water. Uh, betekent dat ook dat er zeg maar, verder niet veel te vinden is uh, in, de, in de duinen voor de, voor de herten? Nee, het, wordt, het, wordt, nou, ja, het is op zich nog genoeg hoor. Want we hebben een heel goed voorjaar gehad. Hè? Het was regen, zon, regen, zon. Dus alles is uh, nou, behoorlijk groen. Uh, zeker na de vorige uh, droogteperiode. Toen was alles een beetje geland worden en zo. Maar dat was weer helemaal bijgetrokken. Ja, nu hebben we even een weekie uh, goed, uh, hebben ze het goed zwaar gehad. Zowel de natuur, uh, de struiken, de bomen, uh, als, als de dieren. Maar nou ja, het, eigenlijk gaat het nog wel. En ik kan dat zien aan de geweiën bijvoorbeeld van het. Die zijn groter als andere jaren. Want ja, ze hebben meer voedsel, dus dan... Dat, dan houden hou ze meer uh, kracht over. Een, uh, een, een, een groeienergie, uh, zeg maar. Dat die geweien uh, hoger kunnen worden. En ik zag het aan de kalfjes. De kalfjes zien er gewoon, uh, die zijn, die zijn een stukje groter als andere jaren. Weet je, die, dat ze meer. Ja, de hinders die hebben dan ook meer melk. Dus die, ja, ze krijgen meer uh, voedsel uh, en melk binnen. Nou, dat is alleen maar uh, positief. Ja. Positief voor de moeders met hun kinderen. Maar is dat ook po positief voor de populatie? Nou, de populatie... We zijn altijd nog aan het beheren. En wil je zelf weer een evenwicht hebben in het duin... Ja, dan, ja, dan moet dat getal gewoon nog veel verder naar beneden. Wil je tenminste weer plantjes zien... en wil je ook weer dat de vlinders terugkomen... en dat er reeën terugkomen... Dus kijk, nu, nu de, met de Damwetten uh, die hebben het nu al redelijk uh, goed. En wat is goed? Uh, straks, als dit afgelopen is deze zomer, dan is de herfst zelf uh, in de bronstijd. En dan is er altijd voedseltekort. Dat, dat zie je dan ook. Dan worden ze ook een stukje ja, mager dus, zeg maar. Dus uh, voor het evenwicht moet het gewoon het getal verder uh, naar beneden... En dan hebben we de kans dat die andere duizenden dieren, die vergeet je vaak. Omdat ja, de herten zijn gewoon, die zijn het grootst, die zie je als eerst... Maar uh, reën, die komen daarna, uh, die zijn bijna allemaal hè, ja, weg, weggevaagd door de graatzucht van de herten. Ja. Maar ook uh, vlinders en plantjes. En daarom ook vogeltjes. Als er geen planten zijn, komt de nachtegaal ook uh, minder terug. Hè, want die moet op de bodem zijn netje maken. Dus uh, ja, het biologische evenwicht uh, moet gewoon terugkomen. En ja. daarom moet het aantal nog naar beneden. Ja, dat is nog niet helemaal klaar, dus... Nee, nee, nee. daar gaan, gaan ze nog. Uh, uh, elke keer beslist de gemeenteraad er weer uh, opnieuw over. Maar voor aankomend seizoen uh, hebben we de vergunning binnen en dan uh, wordt er gewoon weer uh, beheerd, zeg maar, vanaf 1 november. Dan gaat er weer uh, van alles gebeuren. Ja. Ja. En, en de vogels, die, uh, die, die, hebben die het uh, extra zwaar of redden ze die, die zich wel? Ja, kijk, het is stil hè, qua vogels. Hè. Het broedseizoen is net afgelopen. Het weemot van, ja, van de vinken, van de roodbosjes, van de koolmeesjes, pimpelmeesjes, die, hebben allemaal, die krijgen ook heel veel jongen. En die hadden ook een goed voorjaar, hè, want door dat uh, goede wisselende weer, veel rupsjes... Uh, in de bomen, dus dan zit in de rupsen zit de eiwit... en daar moeten ze het van hebben. Ja. Dus het wat van die kleine vogeltjes... ja, af en toe wordt er weer eens eentje opgevreten... door een sperwer of door, door een andere roofvogel. Ja, dat ja, is de uh, natuur dan, hè? krijgen ze er ook zoveel, weet je ja. wel. Dan, uh, ja, nee, dus die vogels... en die zie je ook regelmatig uh, drinken. Dat is zo mooi met die zwaluw ook. Die gaan dan met hun bekkie open... scheren ze over het water... en slokken ze als het ware uh, een paar druppels water op... en dan... Uh, want ja, die kunnen verder niet, niet landen of zo. Die hebben bijna geen pootjes. De zwaruwen, die leven gewoon in de lucht. Ja. Dus dat is een mooi gezicht. Ja, en, en, en die, de, die insecten, want die, die vogels die eten natuurlijk ook heel veel insecten. Is dat ook uh, te merken? Dat, ik heb trouwens opvallend weinig musjes gezien in het dorp dit jaar. Uh, Oké, okay, ja. Nou ja, ik, ik zit dan misschien net aan, aan, die, aan die zuidkant van Zandvoort uh, met, met bepaalde daken, die moet je gewoon hebben. Uh, maar daar kruipen ze onder en kieren en, en, en in het huis. Of, dus, dus bij mij uh, ging het wel, zeg maar, in mijn buurt dan, zeg maar. Uh, dus, en ik heb ook niks erover gelezen dat het nou slecht is. Dat het slechter is, nee. Oké, okay, maar nee, dat is dan mijn, mijn persoonlijke ja. opmerking uh, daarin. Ja, ik heb ze wel in de, in de top 10 zien staan van de meest voorkomende vogels. Dus, dus dat, dat gaat ze zijn er wel aan. Helemaal ja. goed. Ja, ze zijn ja, er wel. Ja, nou ja en wat, wat, gaat er, wat, wat is de volgende stap in de natuur nu na deze droge periode? En nu hebben we dan wel weer wat regen gehad? Ja. Nou, ik, ik heb even, uh, omdat je zo door het gebied rijdt en zo, wat me dan inderdaad opvalt door die droogte. Het lijkt dan een beetje een soort herfst. Hè. Het gras uh, begint een klein beetje geel te worden. Uh, en de kale bomen, maar dat, nou, na vannacht en uh, gisteren trekt dat wel weer uh, bij. En dan denk ik, hoe kan het nou eigenlijk dat die bomen nu dan al hun blad laten vallen? En dat is eigenlijk een soort ja, zelfverdediging van die boom. Ik, ik heb wel eens uh, gelezen dat zo'n hele grote eik of beuk, die, die slurpt wel 3000 liter per dag, uh, verdampt die via zijn bladeren. Ja. En als er dan het grondwater zakt, er is minder water, dan laten ze een blad vallen, zodat ze niet zoveel uh, water nodig hebben en niet zoveel water verdampen. En uh, dat is bij een eik niet zo, maar een populier en een linde en een beuk... hebben daar gewoon dan, uh, dan last van, van die enorme hitte. Ja, dit zijn de bomen hier ook niet gewend. Weet je dus die laten dan hun uh, ja, blad vallen. En dat, dat zie je in de duin. Als je nu wandelt over die paden heen, dan zie je, jeetje, dat, dat, het begint al een beetje herfst te worden. Maar dat is eigenlijk gewoon een soort ja, zelfverdediging van de boom. Ja. En, en de vossen... Ja, die vossen, ja, ja, die, ja, die doen het goed hier. Als je, ik denk, als je dat kijkt, gemiddeld uh, per hectare, hoeveel vossen hier wel niet voorkomen. Ja, die hebben het gewoon uh, goed. Ik zie nou de duindoren bijvoorbeeld ook alweer rijpen. Nou, daar zijn ze ook gek op, hè. Dat zijn alles eters. Dus uh, eerst het, ja, proberen ze knijntjes te pakken. En dan uh, hagedisjes of slakken eten ze... Maar uh, ook, ook pakken ze gewoon meikevers, uh, als ze die kunnen, of kleine vogeltjes uh, van de grondbroeders. Dus uh, ja, die, die, ik, ik heb Vossenburgten gezien, vossen, uh, waar uh, in het begin vijf jongen bij zaten. En dan werden er toch drie van groot, bijvoorbeeld. Nou, meestal sterft er één van ziektes. En uh, dus eigenlijk is dat, uh, die doen het gewoon heel goed. Ja, is dat nou... Kijk, andere dieren hebben daar wel iets last van. Het is toch een gro het grootste roofdier bij ons. Maar voor het publiek is het ook mooi. Ik bedoel, uh, die kleine vosjes, en die, die zijn nou al groter hoor. Die worden nou weggestuurd door vaders. Hè? Oh ja. Uh, Rekel, ja, die wil geen uh, andere vos in zijn territorium. Nou, dan wordt er nog wel eens eentje uh, ja, doodgebeten. Uh, dat, dat is de natuur. Als ze niet willen luisteren, ja, dan, dan wordt er hard opgetreden. Ja. <laughs> dan, uh... Dus nee, gemiddeld gaat het gewoon uh, heel goed met de vossen. Ja, nou ja, er is uh, natuurlijk uh, over... De vossen komen trouwens ook in het dorp, hè? Als ze, als ze zover zijn dat ze niks meer ja. te eten hebben. Ja. Dan zie je ze ja, over nou, de boulevard lopen. Ja, maar sowieso. Ik zag al bij de Oranje Nassenschool... Ik, ik, ik geloof dat er noodgebouwtjes zijn. zag ik ook een vos uh, berucht. En er kwamen mooi drie, vier uh, jonge vosjes uit, hoor. En uh, ja, die zwerven nou allemaal daar... Uh, Gerkestraat, uh, Halemestraat... Uh, weet je wat, daar in die, in die hoek... Uh, uh, daar heb ik ook al mensen over gehoord... Die belden me... Van, uh, ja, wat moeten we er tegen doen? Want ik ben bang dat die... Uh, nou ja, de kippenpikt. Een hondje. Ja, de, nou, niet alleen de kippen, maar ook katten of... of uh, of ja. kleine hondjes. De ene, die mevrouw had een chihuahua of zo. Dat is, geloof ik, zo'n heel klein hondje. Ja. Uh, dus, dus ja, ik denk als die vos hem tegenkomt, dan nou, weet ik niet wat er gebeurt. Maar uh, het is er zelf een lekker hapje. Ja. Dus ja, binnenhouden uh, dus. Je binnenhouden, ja. ja een ja, ja, ja. vos is gewoon een roofdier, weet je wel. En als je honger hebt, uh, ja, dan, ja, dan, dan, dan pakt hij ook huisdieren natuurlijk. Ja, die ziet het verschil niet tussen een kip en een chihuahua. Nee. Hij mag wel een brilletje op. Ja. Ja, <laughs> ja. ja, goed. Ach, we moeten het ermee doen. Ja. Uh, ik, ik sprak net uh, met uh, de meneer die de fietstocht uh, gaat uh, organiseren in, uh, in de, aan de andere kant, uh, zeg maar. Uh, ja, uh, en toen hadden we het oh, ook over ja. het water en of dat er voldoende water is. Is er voldoende water aan uh, die kant van uh, de laan? Ja. ja, dat is dan is helemaal wat hun zijn van de PWN, Provinciaal ja. Waterbedrijf Noord-Holland. Wij zijn waternet. Ja. Ja, wij geven het water uit uh, aan Amsterdam, hè? een miljoen mensen. Uh, en wij hebben zelf ander. Een andere uh, groep mensen, want wij bij, bij in Amsterdam zijn veel minder tuintjes, er wordt, wordt op minder gesproeid. En uh, Alleen wij hebben dan wel weer last op, dat, die corona, er is geen uittocht. Ik bedoel, uh, mensen kunnen niet naar Turkije of naar, naar Marokko, wat zo veel ge, gebeurde. Ja. En, uh, maar ook de Nederlanden, zeg maar, die in Amsterdam, uh, die, die, die geen familie hebben in het buitenland. Ja, die konden ook niet naar het buitenland. Dus wij, er was veel watergebruik. Ja. Uh, en ze moesten inderdaad een paar keer gewoon extra water bijzetten, vanuit de Rijn komt het dan. Normaal is dat zeg maar uh, 8000 uh, uh, liter of 8000 kub per, uh, per uur en dan moesten ze naar 10.000 kub. dus dat is 20% verhogen. En dat was vooral in het begin van deze week, zeg maar. Toen, ja, maar toen, toen is er ik, ook ja, geroepen die... van uh, doe maar iets minder. Uh, dat is ja, maar. Ja, ja, ja. Dan komen die mensen terug van het strand, gaan ze allemaal tegelijk. Ja, dus. onder de douche. En, ja. Ja. Ja. En en doe maar rustig aan, dat is beter. Ja. Ja. ja, ja. Dus we hebben geen problemen gehad. We hebben voldoende water kunnen leveren, maar... In Noord-Holland voor de PWN is dat nog wat moeilijker inderdaad. Maar okay. Bij ons uh, nou, gaat het dat, goed. Uh, voldoende water en zuiver water komt er steeds uit de kraan. Heel goed. Gerard, wij gaan afsluiten, want ik moet nog even iedereen gaan bedanken zometeen, anders dan red ik het niet meer. Dank je wel voor dit gesprek en graag tot een volgende keer. Ja, graag gedaan. Oké, okay, fijn weekend. Dank je. Ja. Dag. Dag. Ik wilde ook nog even het volgende zeggen. Wij hebben geprobeerd om uh, contact te krijgen met uh, vier supermarkten... maar zij mogen dus niet spreken. En dan uh, krijg je dus inderdaad een persvoorlichter. Uh, ja, Daar kun je niet zo heel veel mee, want die lezen de protocollen voor... die uh, moeten gebruikt worden bij de supermarkten... met name over de drukte en hoe men daar omgaat... met de protocollen van de corona uh, uh, nou, dus daar zijn we niet mee verder gekomen. Wij blijven dat proberen en misschien kunnen we dat wel een volgende keer doen. Wij gaan bedanken alle gasten die ons hebben gesproken vandaag. En wij bedanken Koordraaien voor de techniek en de muziek. En de redactie deze week was in handen van Gert van Kuik. En mijn naam is Irene de Jager. En ik presenteer graag Goedemorgen Zandvoort. En graag tot een volgende keer. En we gaan sluiten met een nummer. Volgens mij Raptide... Klopt dat? Raptide van fans Joy. Ik wens u allemaal een heel fijn weekend en graag tot de volgende keer. Dag.